Met het NOS-journaal. Oekraïne roept Rusland op tot het voeren van gesprekken over een bestand. President Zelensky zei in een video gisteravond dat er directe gesprekken tussen de leiders van de twee landen nodig zijn... ...om een duurzame vrede te bereiken. Vanuit Moskou is er nog geen reactie. De Russische president Poetin heeft eerder beweerd dat hij bereid was tot een ontmoeting met Zelensky... ...maar kwam uiteindelijk niet opdagen bij de gesprekken in Istanbul afgelopen mei. Alles moet eraan worden gedaan om een staak te het vuren te bereiken, zei de Oekraïnse president gisteravond.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 Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Voor de mensen op straat die de steekpartij hebben gezien is slachtofferhulp beschikbaar. De topman van een Amerikaans techbedrijf die was betrapt op een affaire tijdens een Coldplay concert heeft nu zelfs zijn ontslag ingediend. De man was door het bedrijf eerder al op non-actief gesteld. De man werd samen met een vrouw betrapt op een zogenoemde kisscam. Toen ze in beeld kwamen doken ze allebei weg. Het bleek niet zijn eigen vrouw, maar het hoofd personeelszaken van het techbedrijf. Het weer. Vanuit het zuiden trekken regen- en onweersbuien over het land. De minima liggen rond de 18 graden. Ook komende dag trekken buien over met kans op onweer en soms veel neerslag. Het wordt hooguit 22 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig dus zomerweer met zon, maar ook buien en hooguit 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Tot de vrouw.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 Babe, I thought you were my friend post oh. Door de man besteed mij haar beiden, en hij zocht nog rooslij haar. Ze steekt voor haar hitte van polen, lief en, en Zijn hand leidt op haar stutte, hij wil mij kwatenheid, Het hier haast 1500 verroot ze laaiden net onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. werd ze ijsbaas tegen het, nou, dat wilde hadden Ze kraaien eerst de riddom van het wild. Het hier haast zift je honderd naaien, heerske paard. Ze polderden met de ze blauwen af. Alleen bij ZFM.